7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de stranden is de dag goed verlopen. De reddingsbrigade zegt dat het op veel stranden enorm druk was... maar dat heeft niet tot problemen geleid. Wel zegt de reddingsbrigade dat opvallend veel kinderen... als vermist werden opgegeven. Meer dan 100 kinderen raakten in de drukte hun ouders kwijt. Ouders hebben het advies gekregen om hun kinderen een bandje om te doen... en goed op ze te letten, maar het is niet overal gebeurd. Strandgangers werden ook gewaarschuwd voor het koude zeewater. Twee mensen die toch de zee in waren gegaan... zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is zorgelijk. In het Engelermeer bij Den Bosch is het lichaam gevonden... van de man die sinds gistermiddag werd vermist. De Pool van 21 was gaan zwemmen in het meer. Een vriend gaf hem s'avonds op als vermist. Duikers van de brandweer begonnen meteen met een zoekactie... maar die bleef zonder resultaat. Vandaag werd opnieuw gezocht... en tegen half vijf werd met behulp van sonarapparatuur... een lichaam gevonden.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 De agenten die gisteren in Den Haag werd neergestoken is niet meer in levensgevaar. Dat heeft de korpschef van de Haagse politie gezegd na een bezoek aan het slachtoffer in het ziekenhuis. Volgens hem is de agenten goed aanspreekbaar. De agenten ging na een melding naar het huis van een man. Die kwam naar buiten met een mes. Een collega van de agenten schoot de man neer en vlak voordat hij overleed stak hij de agenten met het mes. Het weer vanavond in het oosten kans op een bui, verder droog bij graad of 15. Morgen weer veel zon en iets minder warm, 19 tot 23 graden. En tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A58 Tilburg richting Breda is dicht bij het knooppunt Sint-Annebos... door onderzoek naar een ongeluk. Er geldt een omleiding. Verkeer richting Antwerpen moet Utrecht en Rotterdam volgen... over de A27, de A59 en de A16. En op die A58 staat de andere kant op een file... tussen Ulvenhout en knooppunt Sint-Annebos, 2 kilometer. En de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Ouderijn is de verbindingsweg dicht.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 deze week een 1 tje bij weekam.nl. Mooier voetbal en scherp geprijsde televisies... zoals de Philips 106 cm LCD-tv met 100 euro korting. Kortom, meer tv voor minder geld. Eerst weekam.nl. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNorchieJazz.com Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edenbotje. Botje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Voordat we beginnen met ons overvolle programma, gaan we naar Andy Houtkamp in Hengelo bij de FBK Games. Dat zijn atletiekwedstrijden. En wat voor atletiekwedstrijden! Hele mooie. De 100 meter is het laatste nummer geweest. En dat werd gewonnen door Churendi Martina. Nederlander 18 was zijn tijd. Hij mag naar de Olympische Spelen en dat is knap. Daar mag ook Robert Lathouwers naartoe, die deed het heel goed op de 800 meter. Nog wat andere belangrijke zaken, de 200 meter bij de vrouwen. Eh, gewonnen door een uiteraard Amerikaanse, heel snel, 22-73 Williams. En Jamil Samuel, een Nederlandse, mag naar de Europese kampioenschappen in Helsinki. Want zij liep een prachtig persoonlijk record van 22-93. De 30ste Fanny Blankers Koen Games zitten erop in Hengelo. En waren succesvol met dat heerlijke weer en mooie tijden in de atletiek. Dank je wel, Andy Houtkamp. En dat gaat u de komende weken nog veel meer horen. Sport tijdens de sportzomer. Dit is de ene laatste uitzending van Bureau Buitenland. We gaan het deze week onder andere hebben over China. Het was heel even nieuws deze week. Het verhaal dat vrouwelijke Chinese geheimagenten... vermomd als gelovigen zouden worden afgestuurd op de Dalai Lama... om zijn kleding te besmuren met gif. James Bond is er niks bij. De geestelijk leider van de Tibetanen... deed deze onheilspellende mededeling deze week zelf... tijdens zijn tournee in Europa. In China werd honend gereageerd. Onzin, zei een regeringswoordvoerder in Peking. Verhalen van een oude man, sneerde de Chinese pers. Dat mag al. Zou zijn. Ondertussen onderdrukt China al decennia de Tibetaanse bevolking. Straks een reportage vanuit de voor journalisten ontoegankelijke Tibetaanse gebieden in China, waar de afgelopen tijd monniken, nonnen en activisten zichzelf in brand staken. De Tibetaanse monnen leidt ons rond en uh, de Chinese mannen die kijken hun ogen uit. Stappen hun tempel nu binnen en uh, recht voor me een foto van de Biti. In Tibet het geheime woord voor de Dalai Lama. Dan vraagt een van, uh, van die mannen hier wie hij is. Hij wijst naar de, naar de foto. En de spanning die is echt om te snijden. Verslaggever Ellen van Dalen. Zometeen om kwart over zeven vanuit de Tibetaanse regio in China. MUZIEK Maar we beginnen in Somalië, het land in de horen van Afrika... waar al meer dan twintig jaar een burgeroorlog woedt. In september vorig jaar brachten we in Bureau Buitenland het nieuws... dat er een Nederlandse Somaliër is afgereisd naar het gebied... om mee te vechten met de islamitische terroristische beweging Al-Shabaab. Zijn lot is onduidelijk. Niet alleen vanuit Nederland zijn jongeren naar het front getrokken. Ook vanuit Amerika, Denemarken en Zweden. En alleen al vanuit Groot-Brittannië gaat het om honderd jongens... waarvan een aantal bij zelfmoord acties om het leven kwam. Redacteur Rick Delhaas volgt Somalië al jaren en is hier aangeschoven. Je hebt de afgelopen weken achter een verhaal aangejaagd. En waar gaat dat over? Ja, een overgelopen commandant van de Somalische terreurbeweging Al Shabab... beweert dat er slapende uh, terreurcellen bestaan, onder andere in Nederland... Uh, dat nieuws komt van Mary Harper van de BBC, World Service. Zij heeft uh, in Somalië deze overgelopen als jabab commandant Mohammed Farah al-Ansari gesproken. Die zegt dat er dus slapende cellen van de terreurbeweging in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS bestaan. Uh, dit bericht over uh, mogelijke slapende cellen in Europa en Amerika dat is nieuw. Laten we even luisteren naar uh, wat BBC-verslaggever Mary Harper daarover te zeggen heeft. He said that some of them were basically trained and then sent uh, back to their, you know, to the territories from which they came from, uh, to, to uh, form sleeper cells there, um, which he said were planning activities on foreign soil. Yes, and the places you mention uh, among them uh, is Holland. Yes, he did. He mentioned. Um, he said that there were sleeper cells of these um, trained. A Somalis, trained in Somalia, who were existing in Holland, the United States and Britain, and he said that they were working on on you know projects to carry out attacks in those countries. Ja, wat Mary Harper uh, uh, kortweg zegt is dat ze getraind zijn en teruggestuurd naar landen als de Verenigde Staten, Nederland en groot-Brittannië, en dat dat er dus wordt gewerkt aan het uh, plegen van aanslagen. Uh, Rik, heb je zelf geprobeerd met deze Al-Shabaab-commandant... Uh, Mohammed Farah Al-Ansari in contact te komen? Ja, natuurlijk. Uh, ik had hem graag willen spreken. Ik ben al vier weken uh, ja, heb ik, uh, geprobeerd met hem uh, in contact te komen. T uh, via een tussenpersoon. Hij zit in Mogadishu. Hij spreekt geen Engels. Um, en uh, ik heb wel via die tussenpersoon een paar keer uh, cont contact gehad. Dan wilde hij wel een interview, dan weer niet. Um, uh, dus ja, uh, uiteindelijk is het niet gelukt. We zullen dus een beetje moeten doen... met de informatie die we hebben. Uh, wat ik wel begrepen heb, is dat hij uh, uh, toch wel een belangrijke figuur was. Hij kende de top, de leiding van uh, Al-Shabaab. En hij is uh, overgelopen omdat hij zich stoorde aan uh, uh, zeg maar de stijl... Uh, in wilde van uh, de top van Al-Shabaab. En uh, hij kreeg de opdracht om gewonde uh, mensen uit zijn eenheid... Uh, uh, te liquideren. Dat wilde hij niet. En op een gegeven moment, toen ze zware verliezen leden... is hij uh, overgelopen met zijn hele eenheid naar de regering. Ja, en wat wil Al-Shabaab ook alweer? Ik bedoel, die oorlog loopt al eindeloos daar. Er zijn heel veel burgeroorlogen geweest in heel veel verschillende delen. Het laatste deel is nu dat deze radicale islamitische beweging een gigantisch deel van Somalië in handen heeft. Hè? Ja, is en is teruggeslagen. Ondertussen we nu wel weer flink uh, klappen krijgt. Uh, ze, het is een islamitische beweging. Ze willen een islamitische staat uh, in, in de hele hoorn van Afrika. Uh, ze, en ze bedienen zich van terroristische methoden. De harde bestuurstijl heeft hun uh, de laatste jaren niet erg populair Gemaakt. Nee, handen afhakken is een doen ze daar hè? bijvoorbeeld in stenige van overspelige vrouwen. Ja. ja, en wat vertelde die overgelopen commandant nog meer over die Somaliërs hè, die huurlingen die uit Europa en Noord-Amerika naar hun broeders komen om ze te helpen? zijn vaak. Mensen van Somalische afkomst. Hè? Ja, ja. Uh, dus Somaliërs uit de diaspora. Daar weten we na natuurlijk niet zo heel veel van. Uh, behalve af en toe het bericht dat er iemand zich heeft opgeblazen. Uh, en dat is dus erg interessant. Hij vertelt onder meer dat de buitenlanders in uh, uh, eigen eenheden vechten. En die eenheden bestaan wel voornamelijk uit strijders uit Azië en de Arabische wereld. Maar ook uit Afrikaanse landen. En soms vechten die Somaliërs uit de diaspora mee. Uit Engeland of uh, uh, naar Amerika. Maar ze werken dan voornamelijk... Um, uh, daarnaast werken ze... Voor namelijk als vertalers en als chauffeurs voor die eenheden met buitenlanders. En bijvoorbeeld als zo'n uh, Somaliër uit de diaspora sneuvelt, als martelaar... dan uh, wordt een kopie van zijn identiteitsbewijs per Twitter verspreid. Want Al-Shabaab zit ook op Twitter. Op Twitter? Jazeker, ze hebben hun eigen uh, account, uh, HSM Press Office. Dat staat voor uh, Harakat Al-Shabaab Al-Mujahedim... De afgelopen vijf dagen hebben ze niet meer getwitterd... omdat ze enorme klappen hebben gekregen bij gevechten. En ook hun radiostation is, is uit de lucht uh, de afgelopen dagen. Maar als we dat hsm, press office, uh, gaan, uh, HSM press office gaan volgen... hoe betrouwbaar zijn die berichten, of is het gewoon propaganda? Het eerste wat in een oorlog sneuvelt is de waarheid. Ja, ja. <laughs> Dus ze hebben ook uh, een van de laatste berichten van vijf dagen geleden... Dus voordat dit, deze slagveld begon... hebben ze ook getwitterd dat dit, deze slag de, de, het graf van de Boeroendezen wordt. Ja. Nou, ze zijn zelf verjaagd. En, ja. en hoe betrouwbaar zijn nou die verhalen over dat er cellen zijn... hier in, in Europa voordat we allerlei bangmakerij gaan doen? Ja, nou ja, Mary Harper van de BBC heeft uh, geen bevestiging kunnen krijgen... van de informatie dat er cellen zijn. Ze heeft ook en een paar andere Shabab-mensen gesproken. Ik heb zelf de afgelopen vier weken geprobeerd... die informatie te controleren, maar dat is niet zo eenvoudig. Ik heb wel gesproken met een Somalische journalist... die werkt voor de somalistalige programma's... van Voice of America in Washington, Harun Marouf... En hij heeft deze overgelopen Al-Shabab-commandant ook zelf een aantal keren uh, kunnen spreken. En de informatie die hij kreeg, onder andere over de leiding van Al-Shabab, bleek achteraf uh, correct. Allemaal correct, ja. ja. ja. En um, uh, een van de uh, uh, dingen die hij vertelde, uh, die is wel interessant met betrekking tot de cellen. Uh, laten we daar even naar uh, luisteren. Last year in June, when... The Al Qaeda leader in East Africa was killed, uh, Fasul Abdullah Harun. In his computer, the Western intelligence officials obtained information that detailed planned attacks in Europe. That plan that was planned to be conducted in Europe was in advanced stage. I do not want to name the country which, which was the target for this attack. But it's very obvious that Al Shabaab have got. Uh, individuals is, is in Europe, uh, in America, who are getting messages from Somalia who can strike at will. Ja, deze omgekomen Fasul Abdullah Haroun is uh, verantwoordelijk... voor de aanslagen van Al-Qaeda op de Amerikaanse ambassades... in Nairobi en Dar es Salaam in 1998. En daarbij kwamen meer dan 200 uh, doden, uh, vielen daarbij. En uh, sinds een aantal jaren maakte hij deel uit van de leiding van Al-Shabaab... dat een alliantie is aangegaan met Al-Qaeda. En die journalist Haroun Marouf heeft deze informatie... uit kringen van inlichtingendiensten. En de grote vraag is natuurlijk... Uh, zijn de Nederlandse inlichtingendiensten, de AIVD... maar ook de Nationale Coördinator eh, Terrorismebestrijding... op de hoogte van die mogelijke cellen hier in Nederland? Ja, ik heb het natuurlijk aan ze voorgelegd. Maar ze hebben vooral copy-paste uit het jaarverslag gedaan. En ik zal één zin citeren daaruit Namelijk dat het onderzoek van de AIVD niet heeft geleid tot aanwijzingen... voor een aanslagdreiging vanuit Somalië jegens Nederland. Ja, maar weten ze het nou niet of geloven ze het niet dat er... Ja, dat blijft natuurlijk gisteren. Ik heb in elk geval deze informatie uit, uh, zelf uit de openbare bron. En ze hadden die ook kunnen raadplegen. Uh, ik heb het voor de zekerheid ook nog maar eens even uh, voorgelegd... aan uh, terrorisme-expert Edwin Bakker van de Universiteit van Leiden. Nee, dat, dat staat ook in geen stuk. Ze zijn vooral uh, bang voor mensen die daar naartoe gaan om daar te strijden. Die dreiging... Zo werd het geformuleerd. En uh, het verhaal van sleepercells in combinatie met Somalië. dat heb ik hier in Nederland nog niet in de stukken zien staan. Ja, en ook niet vanuit uw uh, zakelijke contacten. Nee, gehoord. ik heb ook niet, uh, niet, niet uh, begrepen dat dat een, een bron van, uh, van zorg is. Al zal men natuurlijk altijd zeggen dat men alles in de gaten houdt. Maar sleepercells in het algemeen is iets wat. Uh, ja, natuurlijk een nachtmerrie is voor welke veiligheidsdienst dan ook. Want uh, uh, je hebt beperkte capaciteit. Iemand komt terug, vertoont geen enkel uh, teken. Uh, iets nog van planten zijn of wat dan ook. Dat blijft gewoon heel lastig. Ja, dat was Edwin Bakker van de Universiteit Leiden. Dankjewel, Rick Delhaas. Het griezelig verhaal. We, hopen, we horen meer van je als er weer nieuws is. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO Radio. En zometeen aandacht voor de eerste ronde... van de Egyptische presidentsverkiezingen van afgelopen week. Hasna Bouwassa schuift zometeen aan. En daarna aandacht voor twee genomineerden voor de VPRO... Bob den Elp prijs voor het beste reisboek. We spreken met Leendert van der Valk... die op zoek ging naar de roots van de Amerikaanse zwarte muziek... en P.F. Tomezen, die rondreisde in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat... Zometeen. En dan nu China, of liever gezegd de Tibetaanse gebieden binnen China. Alleen al dit jaar staken meer dan twintig Tibetanen zichzelf in brand... uit protest tegen de in hun ogen systematische onderdrukking door de Chinezen. Het gaat om de provincies Qinghai en Sichuan in het noordwesten van het land... grenzend aan de autonome regio Tibet. En na de opstand in 1959 zijn die, provincies omgedoopt tot, of sorry, zijn die gebieden omgedoopt tot Chinese provincies... maar worden ze in meerderheid nog nog steeds door Tibetanen bewoond. Journalisten zijn er niet welkom, maar collega Ellen van Dalen... slaagde er toch in kloosters en nomadendorpen dorpen in het gebied te bezoeken. Ze tekende anonieme getuigenissen op van, over de Chinese repressie. In de reportage zijn hun stemmen uit veiligheidsoverwegingen... opnieuw ingesproken of sterk ingekort. Het ochtends wakker worden in Xiaag, een Labrang op zijn Tibetaans. Het is zoals veel mensen zich Tibet voorstellen. De Ochtendmist trekt langzaam op en in de verte komen bergen met besneeuwde toppen tevoorschijn. In het klooster hier in Labrang zijn de monniken, jong en oud, al bezig met mediteren. En terwijl de stad langzaam op gang komt, verken ik ondertussen de Hoofdstraat. Veel eh, toeristische winkeltjes met traditionele spullen voor monniken. Ik zie alleen helemaal geen enkele toerist. Wel veel politie op straat en van die camera's die hangen aan lantaarnpalen. De, de sfeer oogt rustig. Maar niets is minder waar. Het eerste signaal dat er toch meer aan de hand is wordt duidelijk als ik een telefoontje buiten Labrang wil plegen. Buiten Labrang bellen is niet mogelijk, vertelt deze dame op de voicemail. Vlak voor mijn vertrek naar deze regio in Noordwest-China... krijg ik van verschillende kanten te horen dat ik heel voorzichtig moet zijn... Juist door die celverbrandingen is de spanning toegenomen... en de controle verscherpt. Buitenlanders worden vooral gezien als pottenkijkers... en niet meer als toeristen waar je geld aan kan verdienen. Mensen met wie ik in dit gebied contact probeer te leggen... smeken me geen mails meer naar hen te sturen. En een onafhankelijke Tibet-expert uit Amerika... waarschuwt dat ik nergens langer dan 24 uur moet blijven... Tibetanen niet zomaar op straat moet aanspreken... en als ik dat dan toch doe ook met Chinezen moet praten. Uit veiligheidsoverwegingen besluit ik de namen en de stemmen... van de mensen die ik tijdens mijn reizen toevallig ontmoet te veranderen. Ik zit nu op de fiets in Labrang... en uh, probeer zo een beetje um, dit uh, grote kloosterdorp uh, te verkennen. 32.000 mensen wonen er ongeveer. En niet alleen Tibetanen, ook uh, moslims en, uh, en uh, handchinezen. Onderweg zie ik veel mensen op het land werken... met een paard en uh, een ploeg echt nog met de hand. Het gaat heel primitief. Varkens lopen wild los. Paarden. Ze zien er mager uit. En de mensen wonen hier echt in hele kleine huisjes. Het is toch wel echt heel erg uh, armoedig hier. We stoppen hier bij een normale tent en ik drink nu een kopje thee. En uh, Ondertussen raak ik aan de praat met de mensen die hier werken. En uh, hij vertelt me dat het vooral Tibetanen zijn die uh, op het land hier werken. De Tibetanen verkopen tarwei of aardappelen en kunnen daar net van leven. Chinezen zijn veel rijker, ze hebben betere bandjes, die schrijven ze elkaar ook toe. Chinezen werken bij de overheid in ziekenhuizen of als docenten op school. En in de stad runnen ze grote hotels en restauranten. Het zijn succesvolle zakenmensen, net als de moslims trouwens. Terwijl hij de afwas gaat doen, vertelt zijn collega me waarom Tibetanen mindere baantjes hebben. Voor bijna alle banen moet je vloeiend Chinese praten. Maar wij zullen de taal nooit zo goed leren als de Chinese. Al was het maar omdat wij pas op ons nekend. voor de eerste naar school gaan en dan pas Chinese leren. En zijn collega vult weer aan. Tibetanen zijn boeddhisten. En in het boeddhisme ligt het nadruk niet op geld en succes. Ik fiets weer terug naar Labrang. Dat veel Tibetanen zich achtergesteld voelen tegenover Chinezen. is niet nieuw. In 2008, vlak voor de Olympische Spelen in Peking. gingen monniken uit protest hier tegen de straat op.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 Waaronder ook Le Brang, de stad waar ik op bezoek ben. They came over the mountain on horseback and on foot. More than 1000 ethnic Tibetans. They call for freedom from Chinese rule. Protesten worden hardhandig neergeslagen. Er vallen zeker 19 doden. Honderden Tibetanen worden gearresteerd. De politie sloot de hoofdstrijd af en er kwamen checkpoints. Die zie ik niet meer. Wel wordt er aan de rand van de stad een groot politiebureau gebouwd. En hangen er op verschillende belangrijke kruispunten camera's die 24 uur per dag alles registreren. En die die camera's, are they new here or? Before they have. Usually this is a very sensitive place. It's not safe. It's not safe. Yeah. Usually we shouldn't talk this things in public. No, this even Chinese government, if they really want to know, they can hear, they can follow. Een Tibetaan die ik toevallig ontmoet waarschuwt me nogmaals. Praten over politiek in het openbaar is te gevaarlijk. Ik besluit als een echte toerist het klooster hier in Labrang te bezoeken. En ik word toevallig ingedeeld bij een groep Chinezen die ook een kijkje komen nemen. De Tibetaanse mannen, die leidt ons rond en uh, de Chinese mannen die kijken hun ogen uit. Ze stap hun tempel nu binnen en... Uh... Recht voor me een foto van de Biti, in Tibet het geheime woord voor de Dalai Lama. In China is het ten strengste verboden om een portret van de Tibetaanse geestelijke leider te tonen. Zijn portret is ook nog nooit op televisie of internet geweest. En er staat een zware gevangenisstraf op wie die regel overtreedt. Chinezen hebben hem misschien wel zijn naam gehoord, maar nog nooit zijn portret gezien. Het is even stil nu en uh, de monnik doet alsof er niks aan de hand is. Hij kijkt heel stoïcijns voor zich uit. Dan vraagt een van, uh, van die mannen hier wie hij is. Hij wijst naar de, naar de foto. En de spanning die is echt om te snijden. Hij loopt nu naar de foto toe en bestudeert hem grondig. En twee andere mannen die lopen de tempel uit. Het is duidelijk dat hij het nooit eerder heeft gezien. Voor de rest gebeurt er helemaal niks. Een paar dagen later, als ik in het dorp verderop ben... vertel ik een Tibetaanse studenten over het voorval... Ze vertelt dat het niet per se slecht hoeft af te lopen met een monniken. Er is een groot verschil tussen het overheid en het volk. De meeste Chinezen zijn best wel aardig. En sommigen komen naar de kloosters omdat ze zelf politici zijn. Zelf heb ik ook Chinese vrienden en we kunnen goed samen lachen. Ja, en als jullie het dan over Tibetaanse kwesties hebben... heb je het überhaupt over, die, over hoe de situatie is? Mijn Chinese vriendin vraagt er nooit over. Ze is alleen met zichzelf bezig. She's making a living. Ik merk altijd de boosste op Peking. Veel jonge Chinezen zijn dat. Maar niemand durft de straat op en het om te zetten in activisme. Rijdend over het hoogplateau kom ik om de zoveel kilometer een rij huizen tegen. Het lijken wel paardenstallen. Sommige zijn bewoond, de meeste leeg. Later die dag vertelt Tenzin, een Tibetaanse nomade die ik heb leren kennen, dat die huizen voor hun zijn gebouwd. Tot zijn negende leefde hij met zijn ouders in een tent... en trok hij met de kudde jaks over het hoogplateau. Onder Tibetanen zijn er meer dan 2 miljoen nomaden. Daarna moest hij naar school en leefde hij vanaf die tijd bij zijn opa en oma. Tenzin bleek een briljante leerling... en werd uitverkoren door een Amerikaanse NGO om verder te studeren. Inmiddels woont hij in een grote stad, in een appartement. Een vrijwillige keuze, maar veel nomaden worden verplicht... Een tent te verruilen voor de stenen huis in een van die blokken. die ik dus hier overal langs de weg zie staan. Ik ken families. die van de overheid een huis aangeboden hebben gekregen. Als reden noemen de ambtenaren. dat de kudde, jaks, zorgen voor overbegrazing. Maar door nomaden naar de stad te sturen. kan Peking ons beter controleren. Zo zien wij dat. Volgens een Chinees persbureau zijn er sinds 2011... bijna anderhalf miljoen boeren en herders verhuisd naar dit soort huizen. Veel ouderen kunnen die omzwaai niet goed meer maken... vertelt Tenzin en gaan aan de drank. Hun kinderen sturen ze naar school. Zij moeten hun toekomst veiligstellen. Maar hoe Tibetaans is hun opvoeding nog? En wat leren ze op school? Ik besluit een school te bezoeken. Eentje waar alleen nomade kinderen op zitten. Oh, da, for you. Ellen. Ellen. Ellen. Ik sta hier voor de ingang van de school en er uh, hangt een hele grote Chinese vlag voor de deur. Uh, en naast een schoolbord en, uh, met uh, allemaal Chinese letters en een portret, uh, ik begrijp dat dat is van uh, Lei Feng, dat dat een tekening is van hem. En Lei Feng dat is een Chinese communistische held wordt gezien als een modelarbeider. Hij stierf op jonge leeftijd, zegt de ene. En de ander zegt van, ah, hij heeft helemaal nooit bestaan. Hoe dan ook, hij staat in China hier symbool voor een man met de juiste moraal. Zoals hij zich gedroeg en opstelde naar zijn bazen. Zo zou iedereen dat eigenlijk moeten doen. Oh, de teachers. Zo, so, mathematics. It looks very, very difficult. En dit, what is this? Ik loop nu naar binnen en uh, de leraren hier uh, die vertellen me dat er hier zo'n 600 leerlingen zitten... en dat ze T Chinese taal leren en voor de rest uh, alleen maar uh, in het Tibetaans les wordt gegeven, zoals wiskunde of biologie. Geschiedenis krijgen ze niet over Tibet, wel wat over uh, Marx of het Marxisme... En uh, aan de muur hangt een, hangt een portret, hier links, bij, uh, van een oud-communistische leider. En uh, daarnaast hangt een, uh, een foto van een uh, Tibetaanse hoge geestelijke. De kinderen zwaaien me uit met hun Tibetaanse schoollied. In hun eigen taal zingen ze dat ze beloven hard te leren een cultuur uniek is en dat ze zullen koesteren... dat iedereen die cultuur moet overdragen aan de volgende generatie. De school krijgt dus wel de kans om Tibetaanse cultuur te onderwijzen. Docenten, ook allemaal Tibetaans, zijn daar trots op. Maar een van hen vertelt me later dat hij zich toch zorgen maakt over de toekomst. Nu krijgen ze hier nog Tibetaanse les, maar het onderwijs beplekt... In het Chinese geven. Dat voorstel dat ligt er sinds 2010. En studenten die waren daar zo boos over dat ze opnieuw de straat op gingen. Dit keer lag het centrum van die protesten in Repkong, Tibetaans voor Tongren. Tibetan students in Western China have been protesting the Chinese regime's unconfirmed plans... to use the Chinese language exclusively to teach classes in both elementary and high schools. Ik ben benieuwd hoe de sfeer nu is in Repkong en via een heel hoppelig weggetje rijker naartoe. Het is een stad van 80.000 inwoners en drie kwart is Tibetaan. En hoewel Peking voorlopig afziet van die verplichte invoering van het Chinees in het onderwijs is een verandering wel merkbaar, vertelt mijn chauffeur. De voertaal in Repkong is al lang niet meer uitsluitend Tibetaans. maar wordt steeds meer vermengd met het Chinees, vertelt hij. En dat komt vooral omdat jonge Tibetanen steeds vaker alleen nog maar Chinees spreken. En dat doen ze omdat ze denken dat ze daarmee meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. S'avonds eet ik met wat Tibetanen uit Repkong in een restaurant... Ik had ook graag wat studenten willen spreken, maar die komen uiteindelijk niet opdagen. Ik vraag waarom niet. Vanwege de politieke situatie, fluistert hij mij. Me. En meer wil hij er niet over kwijt. Dus hebben we het verder over ditjes en datjes en gaat een van de gasten zelfs voor me zingen. De volgende dag ga ik op bezoek bij het 700 jaar oude klooster in Repkon. Onderweg vertelt een vriend van een monnik me het verhaal dat er Tibetanen in opdracht van Chinezen in kloosters hier onderwijs geven. Hoe ze zich moeten gedragen. In de jaren 70 gebeurde dat ook al, maar nu dus weer. Re-education heet dat officieel. Mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, bevestigen dit verhaal. Geen van de monniken hier in uh, Repkong durft met mij me te praten. Wel hoor ik het verhaal dat dit klooster sinds kort geëxploiteerd wordt door de Chinese overheid. Die zien in dit klooster een lucratieve inkomstenbron. Alleen de toeristen die blijven weg.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 Opnieuw gingen groepen monniken van het klooster hier in Repkong de straat op. In China, the authorities have launched a big security operation to try to end a wave of unrest caused by Tibetan campaigners. In the past year, 21 people have publicly set themselves on fire, five in the past week alone, in a campaign calling for more freedom for Tibetans. China has exercised sovereignty over Tibet for more than six decades. Het doma in het centrum hier, dat is nu leeg en verlaten. De Chinese overheid die zit ondertussen flink in hun maag met die zelfverbrandingen. Omdat die ook internationaal tot veel ophef leiden. We in een speciale persconferentie noemt de woordvoerster van de regering... de zelfverbrandingen een vermomde vorm van terrorisme. Vanuit Dharamsala, waar de regering in ballingschap zit... en de Dalai Lama ook woont, is het stil. En intussen kiezen jonge Tibetanen die buiten China wonen... voor andere politieke acties, bijvoorbeeld de rap. Hun boodschap, ook al ben je stateloos... je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van je eigen cultuur en taal. Na een weekje rondreis in dit gebied in China zijn me een paar dingen opgevallen. Op het eerste gezicht lijkt in elke stad de sfeer rustig. Chinezen, moslims en Tibetanen leven ogenschijnlijk vredig naast elkaar. Er zijn Tibetaanse scholen en in Xinin... Waar mijn trip eindigt, is zelfs een speciaal Tibetaans museum. Het is vooral de aanhoudende intimidatie en de controle waar de Tibetanen niet goed meer tegen kunnen. Ik vraag me af of Tibetanen zelf nog wel geloven in een oplossing. En wat is die oplossing dan? Op de laatste dag loop ik met een Tibetaanse jongen een berg op. En daar boven op de top durft hij wel wat te zeggen. Optimistisch over onze toekomst, want de wereld gaat Ik ben een beetje optimistisch. De wereld gaat een andere kant op. China ook. Je kan niet economisch groeien en op politiek gebied achterblijven. Ze moeten ons wel meer vrijheid geven. En, en onafhankelijkheid, zou je dat willen? Nee, dat is niet realistisch meer. Sina en Tibet zijn daarvoor te afhankelijk van elkaar geworden. Human rights is another different thing. We should have that. The religious freedom, we should have that. We willen autonomie, mensenrechten, religieuze vrijheid. Dat is wat we willen. reportage van onze verslaggever Ellen van Dalen En op onze Facebookpagina Bureau Buitenland... kunt u foto's zien van haar reis door de Tibetaanse regio in China. De Egyptische bevolking ging afgelopen week... tijdens de eerste vrije verkiezingen naar de stembus... om een nieuwe president te kiezen... In deze eerste ronde eindigde volgens onofficiële tellingen... Mohamed Morsi, kandidaat voor de moslimbroeders... en Ahmed Shafiq, voormalig premier over Mubarak... vertegenwoordiger dus van het oude regime, bovenaan. Zij zullen het in de tweede ronde in juni tegen elkaar opnemen. Hasna Bouassa heeft de Egyptische blogs doorgenomen... en heeft dus de stemming in Egypte zelf gepeld. Hasna, hier aangeschoven. Wat valt je op? Nou, Er was aanvankelijk heel veel um, opgewonden optimisme... over deze eerste vrije verkiezingen... waarvan niet van tevoren duidelijk was wie er zou winnen. Maar na de eerste uitslag die je net noemde... sloeg de stemming her en der wel om. Um, Sommigen zijn gematigd optimistisch... anderen ronduit pessimistisch... zoals de Egyptische schrijver en onderzoeker Adel Abdelrafar. Kiezen tussen Shafiq of Morsi... Zelfs gevraagd worden hoe je zelfmoord wil plegen: jezelf in brand steken of in een bak met haaien springen. Tja, mooie vergelijking. De mensen moeten dus kiezen tussen twee kwaden ja. in de volgende ronde. Ja, dat ja. klopt, daar komt het wel op neer. Maar er zijn ook mensen die um, het een behoorlijk geruststellende gedachte vinden dat slechts 25% van de stemmen naar de moslimbroeders ging. Veel mensen zijn bang, vooral seculieren... Um, voor een te grote religieuze invloed uh, op de samenleving, samenleving van deze partijen. Ze hebben ook heel veel zetels in het parlement. Maar um, als die moslimbroeders het, het vertrouwen van het volk willen... Mm -hmm. en ook willen behouden... dan zullen ze uh, met deze uitslag toch een coalitie moeten vormen. En dat betekent dus dat ze zichzelf wat progressiever... en meer verzoenend moeten opstellen. Dus jij, bedenkt dat, jij denkt dat Morsi die moslimbroeder het gaat winnen? Nou... Hij maakt wel heel veel kans, omdat Shafiq uh, deel uitmaakt van het oude regime. Mm -hmm. Dus die kans is er, maar het is nog geen uitgemaakte zaak. Want? Nou ja, um, het, het is nu al begonnen met broeien. Kijk, um, Verkiezingen de, net achter de rug de en er is al heel veel zond aan de klikker. Hamdin Sabahi, dat is de onafhankelijke seculiere kandidaat... Uh, die de steun van de re revolutionairen had, die heeft de derde plaats behaald. Dus die is net buiten de boot gevallen. Hij heeft gevraagd om een hertelling, want volgens hem zou er sprake zijn van verkiezingsfraude. Sabahi, die was oppositieleider, is ook een van de weinige kandidaten die geen banden had met het oude regime. En hij verloor dus nipt van de nummer twee, dat is die Ahmed Shafiq van het oude regime. Nou, Sabahi die beweert dat er 900.000 ongeldige stemmen naar zijn rivaal zijn gegaan, naar die Shafiq. Dan is er nog een andere kandidaat die ook protest heeft maar aangetekend. Maar van wie zijn die 900.000 stemmen dan? Nou, dat is dus onduidelijk. Hm. Enerzijds wordt gezegd dat het zijn ongeldige stemmen zijn. Het is niet duidelijk waar ze vandaan komen. Anderzijds wordt er gezegd dat die van veiligheidsoepen komen... die dus niet hadden mogen stemmen. Maar er is dus gerommeld. Okay. Er is gerommeld. Er wordt onderzoek uh, ingesteld. Hm. En uh, ja, een andere kandidaat die dus ook al uh, uh, uh, protest aantekenen, die zegt dus dat er bewijs is dat er stembiljetten waren... op naam van overledenen. Oké. Okay. Mm -hmm. Dan, je hebt een fragment van de wereldberoemde schrijver Alaa azwani Ja, want die heeft uh, nog meer olie op het vuur gegooid. Uh, en met beschuldigingen aan het adres van diezelfde Shafiq. Ik roep Shafiq op tot een debat om hem te confronteren met 35 beschuldigingen van corruptie... die door het leger in de doofpot zijn gestopt. Ooit gehoord van een president die van zulke misdaden werd beticht? Ja, en Shafik, die zou die zich dus schuldig hebben gemaakt... aan illegale deals met bevriende zakenmensen, onder andere. Hmm, dat wordt uh, een warme zomer daar in Kair. Het wordt een hele warme, roerige zomer. Want die revolutionair geest is dus nog helemaal niet terug in de fles. Uh, mensen zijn uh, absoluut bereid om de straten weer op te gaan... te blijven strijden. Uh, een van de leden van de 6 april-beweging... Ja, dat is die beweging, een belangrijke motor was achter de revolutie... die was daar heel erg duidelijk. Over. Het zal niet zo zijn dat we teruggaan naar de angst, naar alles wat we hebben doorstaan. We zullen nooit meer teruggaan naar de angst, maar altijd de waarheid blijven spreken. Wat de prijs ook is. Ja. Nou, naast aan de dinsdag is, als het goed is, die definitieve uitslag dan bekend van de voorronde. En dan wordt duidelijk wie er op 16 en 17 juni de strijd aangaan met elkaar voor het presidentschap. Mits het allemaal geen vertraging oploopt hè, door al deze procedures. Goed, dankjewel. Journalist Hasna Bouassa. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO-radio. En wilt u ons uh, uur terugluisteren, dan kan dat op VillaVPRO.nl. En daar kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen. Bureau Buitenland besteedde de afgelopen twee weken al aandacht aan de genomineerden voor de VPRO Bob den Elp prijs. De prijs voor het reisboek van het jaar 2012, die op 2 juni tijdens VPRO's boekenfestival in de Amsterdamse Nesttheaters wordt uitgereikt. En ook vanavond behandelen we twee boeken van de zes die dus zijn genomineerd voor de prijs. We hebben vanavond eh, als eerste Duivels muziek van Leendert van der Valk. special is Memphis soul stew. We sell so much of this people wonder what we put in it. We going to tell you right now. We zijn niet de eerste die deze reis maken en ook niet de eerste die er een boek over schrijven. Een leger musicologen, antropologen, historici en essayisten gingen ons voor, maar sinds enkele decennia wordt de reis vooral ondernomen door hordes dikbuikige mannen die per motor of huurauto in een paar dagen hun in bluesrock gedrenkte midlife crisis botvieren. Ik ben muzikoloog, antropoloog, historicus, essayist, nog dikbuikige man van 50. Ik ben een man van 30. Dat is wel moeilijk zat. Journalist Leendert van der Valk reisde met zijn vriendin, fotografe Winifred Wijnker, door de Deep South in de Verenigde Staten. Op de fiets. Van Memphis, door de Mississippi Delta, naar New orleans Op zoek naar de oorsprong van de zwarte muziek. Met het idee ook, uh, die muziek komt daar vandaan. Maar dat heeft natuurlijk heel erg te maken met uh, allemaal uh, sociale ontwikkelingen die daar zijn geweest. Het land van de, uh, van de grote slavenplantages. Um, ja, en toch ook heel erg benieuwd naar hoe dat dan nu is in die regio. Van der Valk kende de beelden alleen maar van platenhoesen. In zijn boeken is hij heel eerlijk over de romantische ideeën waarmee hij op de fiets stapt. Ja, je kunt het romantisch noemen, je zou het ook bijna koloniaal kunnen noemen. Het soort beelden die ik in mijn hoofd heb bij, uh, bij de blues. En bij hoe dat er dan uh, uit moet zien. Een overwegend uh, uh, zwarte samenleving. En um, eigenlijk ook heel erg uh, getekend door armoede. En dat is eigenlijk... Uh, ik heb dat teruggebracht eigenlijk tot het, het beeld van een uh, zwarte man. Een, de, of in het boek zeg ik, de neger uh, op zijn veranda. De grimpelde oude neger op zijn op de veranda met een gitaar. De zoektocht brengt hem steeds dieper in de geschiedenis. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk, die zoektocht terug. En als je die lijn terugvolgt, ja, dan, dan kom je op een gegeven moment... onvermijdelijk bij het blues uh, terecht. De reis begint in Memphis en gaat via Clarksdale, Greenwood en Chatham... naar de Angola-gevangenis in Louisiana. Uh, dat, dat, is, dat is Rosie, wat we net hoorden, gezongen door uh, allerlei uh, gevangenen in Angola. Um, en dat, dat uh, is opgenomen in het boek, ook omdat het heel erg duidelijk laat horen um, ja, wat daar gebeurde in die gevangenis en waarom het ook belangrijk, waarom wij er graag heen wilden. Omdat het, uh, die, die chain gangs die daar werkten, dus gevangenen die aan elkaar geketend waren, um, dat de, de muziek die daarbij hoorde, uh, is een belangrijk onderdeel van de blues ook. De work songs worden, wordt dat genoemd. Dus dat is eigenlijk uh, liederen die gewoon gebruikt werden... om in dit geval in de maat te blijven als je een, bijvoorbeeld een boom uh, omhakt. Uh, als je met z'n drieën tegelijk op een boom staat in te hakken... is het wel handig dat je uh, daar een ritme in houdt. En uh, om dat voor elkaar te krijgen werden dit soort liederen uh, gezongen. Maar ook op allerlei andere manieren werd er tijdens het werk veel gezongen. En uh, dat is eigenlijk een hele belang heel belangrijk onderdeel van de, van de wortels van de blues. En uh, we wilden naar Angola, omdat uh, dat een gevangenis is die, uh, die al uh, uh, meer dan 100 jaar uh, dezelfde functie heeft. En waar dus ook veel bluesopnames zijn geweest, omdat er op een gegeven moment uh, onderzoekers waren, van de Library of Congress bijvoorbeeld. Um, die wilden heel erg graag die liederen vastleggen voordat ze verdwenen. Het is wel een van de raarste plekken waar ik in mijn leven ben geweest, denk ik eigenlijk. Want het, het, het is, nog steeds is het gewoon een plantage, een werkplantage. Maar functionerend ook als gevangenis. En het is echt een van de zwaarste gevangenissen van Amerika. Sowieso is het de grootste. En we hebben daar gesproken met dj's van de gevangenisradio. Want het is echt een mini-samenleving. En ze mochten daar uh, dra draaien wat ze wilden, zeiden ze. Maar bij een navraag bleek dat het een gospel te zijn. Op, uh, op een... Een paar uh, uurtjes na, dan mochten ze nog wel iets anders uh, draaien, maar geen hip op of zo. Waar best wel veel uh, vraag naar is onder de jongere gevangenen. Maar dat mag absoluut niet. Het moest een uh, door, door God en de uh, gevangenisdirectie goedgekeurde boodschap uh, moest erin zitten. Maar het is uh, gelukkig ook maar, is het niet meer zo dat ze daar, uh, Nou ja, zoals we net hoorden bij dat nummer van Rosie, daar in chain gangs uh, moeten werken en op die manier uh, zingend uh, bezig zijn. Maar uh, nog steeds is het een hele harde harde gevangenis uh, om in te zijn. Maar uh, je hebt dan in ieder geval wel radio... waarnaar je kan luisteren wat dan troost moet bieden. Van Louisiana rijdt het stel via Plaquemine en Donaldsonville naar New orleans Nou ja, een, een stad die echt heel erg contrasteert... met wat we tot dan toe hadden gezien. We hadden gefietst door constant die uitgestrekte velden van de delta. wat uh, Katoenvelden, uh, landbouwgrond. En, en behoorlijk uitgestrekt... En eigenlijk speelde zich daar ook vrij weinig af. Maar in New Orleans uh, is opeens, uh, dat natuurlijk sowieso is dat een heel bruisende stad, maar ook nog eens, uh, muziek speelt daar in elk hoekje van, van die stad, speelt het zo'n belangrijke rol, dat we er echt door, door overrompeld werden. Uh, vooral ook dat, dat, dat in, in alles wat ze doen, komt kom muziek kijken. Uh, het begint eigenlijk altijd met muziek, en dan uh, zullen we nog eens kijken wat we, wat we nog meer kunnen gaan doen. Maar het begint altijd met muziek. En met hele goede muziek. Dat komt allemaal voort uit die um, marching bands die ze hebben. Dus dan lopen er grote stoeten met veel koper en veel drums door de straten. En dat heeft gewoon zo'n specifieke sound ontwikkeld. Al, uh, al van, van meer dan 100 jaar terug. Maar nog steeds hoor je die invloeden erin terug. Het is daar in New Orleans dat Van der Valken vindt. Zijn gerimpelde neger met gitaar. Tell me more can I do? Toen hoorde ik opeens de muziek waarvan ik dacht: ja, dit hebben we nou de hele tijd gezocht. Ik hoorde dat in het voorbijgaan uit een, uit een bar komen, een sushi bar. Um, en ik was er echt van overtuigd dat daar Snooks Eaglin, een, een bluesgitarist uit uh, New Orleans, die, die al overleden is, maar toch, ik dacht: hé, hey, uh, het klinkt precies zo. Bye bye, baby. En toen kwamen we binnen en toen bleek ook maar wat een rare beelden we in ons hoofd hebben gehad natuurlijk. Want daar zat een jongen van, nou ja, ik had het zelf kunnen zijn, zeg maar, behalve dat ik niet zo goed gitaar kan spelen. Um, en die, uh, die, die zat daar samen met, uh, met zijn vriendin hele mooie liedjes te spelen. reportage of een gesprek met Leenert van der Valk... van verslaggever Tjitske Musje en zijn boek Duivelsmuziek... kwam uit bij uitgeverij LJ Veen. En ook genomineerd voor de Bob prijs 2012 is schrijver P.F. Tomezen. Welkom. Ja. Um, gefeliciteerd met de nominatie voor het boek Grillroom Jeruzalem. Het was een verslag van een reis die je maakte naar Israël en de bezette gebieden. We hebben afgesproken elkaar te toetraaien. Je maakte die reis samen met schrijvers uh, Jan Siebelink en Rosita Steenbergen. Beek. Uh, Steenbeek, ja, En priester Antoine Baudard. En die reis die maakte hij op uitnodiging van de organisatie United Civilians for Peace. En in juli kielzocht een televisieploeg van de NCRV. Waarom ging je met deze reis mee? Ik bedoel, je stelt je in dit boek op als een soort onwetende reiziger. Je, je, je voelde je een vreemde eend in de bijt. Je kent het Midden-Oosten helemaal niet. Ja, zoals je meestal op reis gaat, toch uit nieuwsgierigheid en... Uh... Ja, het, uh, het was ook het gezelschap, moet ik zeggen, wat me wel uh, boeide. Maar ook, ook de mogelijkheid, doordat UCP dat organiseerde... om in de bezette gebieden te komen... wat je als toerist natuurlijk nooit zo, uh, niet zo gauw zou lukken... Nee. Zeker Gaza niet natuurlijk. Maar voelde je je verwant met, met schrijvers als Peter Handke... die eerder over Joegoslavië schreef... of langer geleden George Orwell... die als schrijver-journalist naar de Spaanse burgeroorlog ging? Ja, met George Orwell zeker. Ik ben, ben een enorme fan van. Ik, dat is ook wel zelfs een voorbeeld uh, voor me geweest... die uh, Omarts to Catalonia bijvoorbeeld, toen ik het schreef. In welk opzicht? Nou ja, om... Uh, omdat hij een intellectuele reiziger is. Dus niet een reiziger die alleen maar ervaringen zoekt en die beschrijft... maar toch met zijn verstand zo ongeveer, op reis gaat. En, uh, en ook met zijn stijl, zijn schrijfstijl. En, dat, uh, ja. en, en onderwerpen kiest die, die relevant zijn. Dus niet een soort... Uh, ja, uh, ja, ja, een spannende reizen wil maken of zo om thuis mee op te scheppen, maar om, omdat het hem interesseert. Ja, Orwell koos echt positie. Hè? Die koos voor links in de Spaanse Burgeroorlog. Wat deed de schrijver Tomees in Israël? Koos die ook positie voor de Palestijnen of juist voor de Israëli's? Ja, ja nou zeker, maar ik denk Orwell koos wel, maar die ging ook twijfelen juist. Hè? Het is het mooie van Orwell, Met uh, Oma Catalonia. Catalonië, hij twijfelt misschien niet aan de, dat de Falangisten niet deugen... of zoiets in de Spaanse Burgeroorlog, maar. Hij twijfelde wel aan zijn eigen oprechtheid. Maar de schrijver Tomezen, maakt hij een keuze? Gaat hij dan vervolgens twijfelen? Of blijft aan het einde van het boek schrijven zoiets van... waar ik ook stap, het is altijd mis. Je maakt niet echt een keuze in dit nee, conflict... Maar ik, waar ik, bijna iedereen een keuze moet maken Uipen, uiteindelijk. Nou, dat is dan toch een goede keuze. Ja, dat, juist, je, je, ik denk als schrijver moet je... het belangrijkste van schrijven is mogelijkheden laten zien... en mensen mogelijkheden laten voelen. niet als je een boek dichtslaat dat je denkt, zo zit het. Ja. Uh, je moet altijd uh, meer willen weten. En ik denk dat het, de, de onzekerheid of de onzekere positie... dat dat bij uitstek de literaire positie is... Dus die, die heb ik in, in alles wat ik aanga niet per se... Uh... Een vliegreis. Nee, in Grillroom, Jeruz Jeruzalem, uh, worden jullie meegenomen in een paar dagen. Je doet eigenlijk alle hoogtepunten van het hedendaags conflict. Je gaat naar de muur, je gaat naar Gaza, je, je moet uren doorbrengen in Eretz, de grensovergang. Je gaat naar Hebron, waar die 150 kolonisten op het graf van Abraham wonen... omgeven door 4000 ja. militairen zo ongeveer. Uh, je gaat naar het graf van Arafat. Nou, echt alle highlights ja. van, modern, van het moderne israëlisch palestijnse conflict ga je lang. Wat was het hoogtepunt? Ja, het, het, het, het, het hoogte, wat het, het meeste indruk op mij maakt, was Gaza. Dat, dat is, dat, dat is to, toch een, gewoon een oorlogssituatie waar je, waar je in terechtkomt. En dat is een, een situatie waar mensen, zeg maar zeggen, hun leven niet zeker zijn. En, en zijn er niet een paar, het zijn anderhalf miljoen. En dat is een, een totaal absurde situatie, een situatie waar je van meteen van ziet als je daar komt, dit kan niet, dit kan niet bestaan en het bestaat toch. Ja, er zit, oh, dit is een heel hilarisch boek. Af en toe ook wel een beetje vrang, moet ik zeggen. Ja. Uh, uh, jullie staan op een gegeven moment in de Heilige Grafkerk. Nog een hoogtepunt waar, waar jullie langs gaan uh, in, in Jeruzalem... Ja. waar Jezus uit zijn dood zou zijn naar Op de achtergrond klinkt het gezang van de moezin, van de moskee. En, en je schrijft dan... Priester Antoine Baudard kijkt geïrriteerd achterom. Doet dan niemand iets aan deze geluidsoverlast? Kan dat zomaar? Rotzooi trappen, zo vlak bij het graf van Jezus? Ja, dat kan, goede vriend. Iedereen heeft nu eenmaal recht op zijn eigen onzin. Ik kan me voorstellen dat je met dit soort zinnen mensen tegen de serenbeen hebt getrapt. Ja, maar de, ik, het, het is natuurlijk. De godsdienst is, wordt nergens zo obscene beoefend. als in, in Jeruzalem. Dat is werkelijk een. Uh, ja, voor mij uh, hebben die Rome. Uh, daar kunnen ze wat van. Maar ik had nog nooit zoiets gezien. Het was, het was een, een soort. Uh, Pornografie van, het, uh, van de heilige epifanie, zal ik maar zeggen. Het, uh, en iedereen die stond daar te schreeuwen en te uitverkoop te houden, ik vond het werkelijk. Uh, ja, doen. maar da nog een vriend je... met Antoine Baudard? Vond... Ja, kijk, Ant dat zeg ik ook. En Antoine Baudard is nog ingewijd door Gerard Reven. Hè, dus dat is natuurlijk een, een. Hij heeft de naam van een uh, orthodoxe katholiek te zijn. Maar hij is in, ik zeggen, in, in geestelijke zin zeer uh, ruimdenkend. Het is natuurlijk een intellectueel en een. Uh, Iemand met gevoel voor humor ook. Ja, dit is een grappig verslag. Maar je beklaagt je eigenlijk ook nogal eens... over wat je allemaal moet doen. Vooral over de ncrv ploeg die, die, die jullie constant volgt... en die alle emoties moet vastleggen. Je neemt ze eigenlijk ook een beetje in de zeik. Maar als lezer denk je na verloop van tijd... wat doet die Tomeze daar in vredesnaam? Ja, maar dat, dat is een existentieel probleem misschien. <laughs> dat, dat, doe, dat doe ik ook wel eens uh, thuis in Haarlem. Maar, uh, dat, uh, maar, dat, maar waarom vond je die NCV-ploeg zo vervelend? Ik bedoel, ze ja. komen er echt niet best af in dat boek. Ah ja, om, ze, ze, ze gaan mee zou ik maar zeggen, als, als fly on the wall, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk nemen ze de totale regie over. Zoals, nou ja, zoals bij de omroepen toch wel eens vaker gebeurt. En ja, Het werd nog net niet voorgezegd wat we moesten zeggen in de interviews... maar daar kwam het wel op neer zo'n beetje. Dat, en je beschuldigde de NCV na de uitzending, uh, uh, uh, die is wat later ja. uitgezonden van censuur. Want ze zouden een uitspraak van jou over Palestijns terrorisme en corruptie eruit hebben geknipt. En je zou hebben gezegd dat Palestijnen het een beetje aan zichzelf te danken hadden. met hun terroristische en corrupte regeringsleiders. Nou, nou, ni niet, niet, natuurlijk. Zo heb ik het niet gezegd, maar ik heb wel gezegd... He, dat het natuurlijk ook geen liefertjes zijn. Dat, uh, en dat, het, he, dat we dat, daar in Hebron waren we geweest... En, en, en bij dat graf van die, uh, die Joodse terrorist. En uh, Goldman, Goldberg, ja. die, die, uh, die arts die, uh, die Moskee heeft opgeblazen daar. En, en, en we zijn naar uh, uh, Arafat uh, gegaan, het graf. En ik zei, we hebben vandaag twee... Uh, ja, twee uh, graven van terroristen bezocht en dat was eigenlijk het enige. En toen werd dat eruit gehaald, en dat vond ik nogal vreemd want ik vind toch wel dat het ja, de houding van Arafat heeft dat conflict deels misschien hanteerbaar gemaakt, maar deels ook juist onoplosbaar gemaakt, do doordat hij zo'n symbool van uh, van iets werd en voor die voor de, voor veel Israëli's een onaanvaardbare uh, tegenstander. Ja, wat was de reactie van de van de NCV? Nou ja, die, die, ik, ik heb ook over het overigens woord censuur zelf niet gebruikt. Dat was de Elsevier El die dat deed. Maar nee, ik, ik, ik vond het gewoon wel, wel arbitrair, laat ik het voorzichtig zeggen. Ja. Omdat ze, ze wou, het, het moest toch een aanklacht tegen Israël worden. En ik, daar is Israël natuurlijk heel wat voor de voeten te werpen. Maar ik vind, ja, Palestijnen hebben zelf ook wel eens uh, beleid, zou ik maar zeggen, wat het conflict nou niet... Uh, uh, naar een oplossing helpt. Dus nee, nou, in het boek gezel je eigenlijk alle partijen. Hè? Ik bedoel, ja. zowel de Palestijnen als de Israëli's krijgen er flink van langs. Aan het einde schrijf je... Deze hele israëlisch palestijnse kwestie is onverdraaglijk... als je erover begint na te denken. Onverdraaglijk vanwege de onoplosbaarheid. Stap je naar links, dan trap je op de ene partij. Doe je, pardon, gauw een stapje, stap je naar rechts. Dan heb je de andere partij alweer per ongeluk onder je voet. Dat is eigenlijk de eindconclusie van het boek, hè? Ja, ik denk ook niet dat het oplosbaar op is. Ik ben natuurlijk geen kenner, maar ik denk, dat er zal er één uh, het loodje leggen. En de kans natuurlijk, ja, uh, je kunt de theorie ontvouwen dat het Israël zal zijn. Maar je kunt ook een theorie ontvouwen dat uh, de Palestijnen nooit van hun leven een zin krijgen. Dat, uh, een van de twee zal het worden. Ja, U schrijft, of je schrijft ook, we zijn melancholiek en opgelucht tegelijk. Gelukkig terug naar huis, maar wat zullen we het missen, dit afschuwelijk interessante land. Komt er een volgend reisboek van P.F. Tomezen? Er komt zeker een maar Dat speelt zich niet in, uh, wel ergens in het Midden-Oosten af, maar een andere... En in Dubai. Goed. Hartelijk dank. P.F. Tomese, volgende week de uitreiking op het VPRO Boekenfestival in Amsterdam op 2 juni. Daar zijn nog kaarten voor op de website te verkrijgen. www.villavpro.nl En tot zover ook Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week de laatste uitzending van dit seizoen en daarna spreekt, breekt de sportzomer los. Zometeen labirint over proefdieren en hoe die overbodig kunnen worden gemaakt. Tot volgende week.